90 miljard euro aan belastingen, blijkt uit een rapport van de Italiaanse procent van het Bruto Nationaal Product. De belastingontduiking is de laatste jaren door scherpere controles wel wat afgenomen. Zo'n tien jaar geleden lag het bedrag nog een paar procent hoger. Terwijl de meeste Europese landen zich economisch herstellen, verkeert Italië opnieuw in een recessie. Het land slaagt er maar niet in zijn financiën op orde te krijgen. Op Curaçao zijn vier mannen opgepakt voor de schietpartij bij het vliegveld Hato in juli. Daarbij vielen twee doden en raakten zeven mensen gewond. Het ging om een afrekening onder criminelen. De twee doden waren lid van een bende die overhoop ligt met een andere bende, de No Limit Soldiers. Die zit vermoedelijk ook achter de moord op politicus Helmin Wiels. Een vijfde verdachte van de schietpartij is nog voortvluchtig. Het weer veel bewolking met soms wat lichte regen. Vannacht nevelig met kans op mist. Morgen zijn er veel wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Vooral in het noordwesten en zuidoosten. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij de Peaceful Radio Show 1025 hier op CFM Zandvoort. Ik ben Benno Veugen. Je gaat luisteren twee uur lang naar new age muziek hier op je eigen lokale radio. En het eerste werkje is weer een nieuw werkje voor deze, dit, dit radioprogramma. En het komt van, uh, even kijken: Maneki Neko. Even op een andere computer kijken. En van deze manier gaan we de komende tijd uh, veel horen. Want hij heeft twee cd's ingebracht. Goed, ga daar lekker voor zitten. Twee uur lang fijne muziek hier op je eigen lokale, lokale radio. CfM Zalvoort. Goonga te keepa Thank you.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse Secret Service, Julia Pearson, is opgestapt... vanwege twee incidenten rond de beveiliging van president Obama. Twee weken geleden wist een gewapende man het Witte Huis binnen te komen. Een paar dagen eerder had Obama al met een gewapende man in een lift gestaan. Pearson bood haar excuses aan, maar Obama wilde iemand anders... als hoofd van de Secret Service. In Den Haag woedde een zeer grote brand in de wijk Benoordenhout. Het vuur ontstond in een ijzerhandel in de Van Hoytema en sloeg over naar andere panden. Vanwege de rook zijn omliggende straten afgezet en vijf woningen ontruimd. Ook in Venlo was vanavond een uitslaande brand in een appartement. Het hele flatgebouw werd ontruimd. Een bewoonster moest naar het ziekenhuis omdat ze rook had ingeademd. Chemiepak moet 1,7 miljoen euro betalen aan de gemeente Moerdijk. Dat heeft de Raad van State in hoger beroep bepaald. Het is een vergoeding voor de reinigingskosten die de gemeente heeft moeten maken na de grote brand bij Chemiepak in 2011. In januari bepaalde de Raad van State al dat het bedrijf 11 miljoen euro moet betalen aan het waterschap. Chemiepak ging een half jaar...